Snelle Simon Simon woonde met zijn vader en moeder op de bovenste verdieping van een heel hoog flatgebouw. Om op de bovenste verdieping te komen moest je twintig trappen lopen. Daarom namen zijn ouders en iedereen die bij hen op bezoek kwam de lift. Maar Simon niet. Hij vond het heerlijk om de trappen op en af te rennen. Op een dag zei zijn moeder... Simon, ga naar de winkel en haal een pak zout. Simon rende de trap af. Hij holde zo hard dat hij af en toe een paar treden oversloeg. Hij vloog de deur uit en rende door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop. Een pak zout, een pak zout, een pak goud, een zak goud. En toen hij buiten adem in de winkel aankwam, zei hij... Een zak goud alsjeblieft. Je moet geen grapjes maken, Simon, zei de winkelier. Je weet best dat ik geen goud verkoop. Simon rende terug naar huis en liep de twintig trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier zegt dat hij geen goud verkoopt, zei hij tegen zijn moeder. O, oh, Simon, waarom neem je niet gewoon de lift? Je raakt de kluts kwijt van al dat rennen, zei zijn moeder. De volgende dag moest Simon weer naar de winkel... Deze keer moest hij een pond meel halen. Simon rende de trappen af, de deur uit en door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop een pond meel, een pond peel, een mond peel. En toen hij hijgend in de winkel stond, vroeg hij om een mond peel. Geen grapjes Simon, zei de winkelier. Je weet best dat ik geen peel in de winkel heb. Simon rende terug naar huis en liep de twintig trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier zegt dat hij geen peel verkoopt, zei hij tegen zijn moeder. O Simon, ga de volgende keer alsjeblieft met de lift, zei ze. Twee dagen later moest Simon weer naar de winkel. Hij moest voor zijn moeder een zak peren halen. Weer holde hij de trappen af, de deur uit en door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop, een zak peren, een zak beren, ik zag twee beren. Heigend stapte hij de winkel binnen. Twee beren alstublieft zei hij tegen de winkelier. Maar Simon toch, zei de winkelier, je weet heel goed dat ik geen beren verkoop. Simon rende terug naar huis en liep de twintig trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier zegt dat hij geen beren verkoopt, zei hij tegen zijn moeder. O Simon, je bent weer helemaal de kluts kwijt. En hoe kom je aan dat gat in je broek, vroeg ze. ''Oh, ik ben op de tweede tree van de zevende trap op mijn knie gevallen,'' zei Simon. ''Dan zullen we een nieuwe broek voor je moeten kopen,'' zei moeder. Simon rende de trappen af, de deur uit en door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop, ''een nieuwe broek, een broek, een koek, een koek.'' Buiten adem kwam hij in de winkel aan. Hij dacht diep na en zei, ''Een koek, alstublieft." Natuurlijk Simon, zei de winkelier en gaf hem een heerlijke koek. Simon rende terug naar huis en liep de twintig trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier had wel een koek, zei hij heigend tegen zijn moeder. Wat knap van je Simon, zei ze, om te raden dat ik een koek nodig had, want we krijgen straks bezoek.